7 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal.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 Een akkoord over de zorg is dichtbij, meldig ingewijden aan de NOS. Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden onderhandelen al enige tijd intensief over zo'n akkoord. Ook FNV-voorzitter Heersen, VNO-NCW-voorman Wientjes zijn inmiddels nauw betrokken bij de gesprekken. Zij moeten ervoor zorgen dat het akkoord niet in strijd is met het sociaal akkoord van vorige week. Het zorgakkoord is vooral gericht op het behoud van banen, met name in de thuiszorg. In Texas zijn de politie en reddingswerkers nog altijd op zoek naar overlevenden van de explosie in een kunstmestfabriek. Tot dusver wordt rekening gehouden met vijf tot 15 doden en zeker 160 gewonden. De explosie heeft zo'n 75 panden rond de kunstmestfabriek verwoest. De politie gaat voorlopig uit van een bedrijfsongeval. Uit het hele land komen vandaag berichten over stormschade. Er zijn op meerdere plekken bomen omgewaaid en daken van huizen geblazen. Het verkeer heeft de hele dag al last van de harde wind, vooral in de noordwestelijke helft van het land. Ter en der zijn vrachtwagens gekanteld. En in de kustprovincies wordt mensen afgeraden om met een aanhanger de weg op te gaan. Op sommige plekken bereikte de windstoten een snelheid van 90 km per uur. En de harde wind veroorzaakte ook kleine zandstormen boven akkers waar nog geen gewassen op staan. Het weer. Langzaam wordt de wind wat minder. Het blijft vanavond en vannacht droog met minima rond 5 graden. Morgen overdag enkele buien, maar ook geregeld zon. Het wordt hooguit 6 tot 12 graden. En in het weekend is het zonnig, maar ook fris. Dit was het NOS Journaal. ANEB Verkeersinformatie. U hoorde het al in het nieuws. Problemen door de wind eh, neemt geleidelijk aan wat af. Maar het was wel een vrij problematische avondspits daardoor... door ongelukken en gekantelde vrachtwagens... De meeste files die stonden op de wegen rond Amsterdam. En dat is eigenlijk nu nog steeds zo. In totaal staat er 60 kilometer file. Een paar bijzonderheden. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Daar staat voor Oude Kerk aan de Amstel. Twee kilometer zitten daar gaten in de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Het loopt vast aan de zuidkant van Amsterdam op de A9. Diemen richting Alkmaar tussen Knopend Holendrecht en Knopend Badhoeverdorp... zo'n 10 kilometer. Dat is eigenlijk allemaal de nasleep van de drukte op de A4 en de A10 bij Amsterdam. Want ook daar zijn de files nog niet weg. Maar alle rijstroken zijn inmiddels wel vrij. Dan de A20 van Gouda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander 6 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer open. En op de A50 Arnhem richting Os. Daar valt nog op de file voor de Waalbrug bij Ewijk 4 kilometer.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 Een hele goedenavond. Het gebeurt hetzelfde dat een deskundige bij Pauw en Witteman... buikdansend op tafel de uitzending opvleurt. Maar dat is wat onze gasten deed... na de val van de Egyptische president Mubarak. En dat doet niets af aan haar scherpzinnigheid... die zij weer volop etaleert in de tv-serie De Vrijheid van Tahrir, waarvoor ze in de aflevering... Die zij maakte op bezoek ging bij vrienden en familie in Cairo. Hier is Monique Samuel. Uw presentator is Petra Postel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van Donderdag, 18 april. Het Cultuur en Mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met Donderdag op Radio 1. Monique samen, leuk ja. dat je er Goedenavond. bent. Goedenavond. We gaan het heel weinig hebben over dansen op tafel vanavond. Ik heb het fragment ook gewoon in de kast laten liggen. Heerlijk. Verademing. Want dat achtervolgt je. Het is een beetje de boeps van Eva Jinek. Dat is bij jou de buikdans op tafel, toch? Ja, ik zal er geen spijt van hebben, nooit in mijn leven. Maar hoe het mij nu verweten wordt dag en nacht is wel een beetje vervelend. Verweten? Ik ja, vind het juist gewoon fantastisch Nee, het is natuurlijk naïef en dom. En uh, ik krijg een dagelijkse tweet van... dans je nog steeds op tafel of ga je nu weer dansen op tafel? En dat terwijl ik een minuut nadat ik gedanst heb op tafel zeg... Vandaag vier ik feest, want de dictator is verdreven... en morgen moeten we gaan praten over de politiek. Ja, het was op de dag dat Mubarak uh, uh, wegging. Ja. En dat was de reden dat jij op tafel ging. Jij, uh, Monique, je heet eigenlijk Monira Cornelia Theodora. En dat mm. heeft een hele diepe betekenis. Monira betekent... Zij die licht geeft. Cornelia. De lustige. Theodora. Geschenk van God. Nou. En dan Jozef, de uitgekozene. Abdel Messia, diener van Christus. En dan Somaïle of Samuel. Hij of zij die luistert naar God. Heb je niet het idee dat je wat zwaar belast bent? <laughs> ja, met zo'n naam. Ik vraag me echt soms wel af. Van, uh, wordt de naam zeg maar, van tevoren bepaald en, en groei jij daar naartoe? Of ga jij groeien naar je naam? Ik weet het niet, maar, maar hoe dan ook... Dek uh... de telading. Inshallah, als God het wil. Ik kan moeilijk zeggen dat ik dat allemaal waar maak. Als die licht geeft, de strijdlustige godsgeschenk. naar nou ja, ga zo maar ik door. Ik doe hard mijn best. Ja, Het is een hele positieve benadering in ieder geval van je ouders geweest. Ja, zij hè? hadden grote plannen toen ik geboren werd. Uh, ik wil met je nog even het nieuws bespreken van vandaag. Maar toen kwam ik bijna uit bij dat bij dat koningsinterview van gisteren. En toen dacht ik, Gat, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dat heb ik de hele dag al gehoord. Nee, nee, en het is het alweer... uh, beschouwd alsof het een potje voetbal was. En ja. het was het in feite ook, want we ja, hoorde maar... niks nieuws. Maar, nee, nee, het was maar elke, elke zin is nu geëvalueerd, dus ik ga ergens anders naartoe. Ik kreeg onder mijn ogen, onder mijn ogen gedrukt een, een foto... Uh, van Elsevier van nummer 15, dus van, van deze week. En dat is een foto van Cairo. Ja. Uh, ik weet niet of je het goed kunt zien, want volgens mij zie je heel slecht... Ja, ik ben echt slechtziend, maar ik zie... Uh, hoeveel procent zie je eigenlijk? Ik zie 8% procent met bril of lenzen. Dus nu zie je 8%? procent? Ja, maar uh, ik zie mannen met stokken. Ik zie volgens mij een kerk. Dit is in Cairo. Dit is uh, ja. in uh, Masra in uh, Heliopolis. In Die... de iets rijkere wijk van Cairo in de 19e eeuw gebouwd door een Britse, uh, Vla Vlaamse architect. Hier staat als onderkop van de Vogelvrij staat erboven. Ja. En daaronder staat Kopten onbeschermd. Dat, is dus dat klopt. Dat de Kopten in deze, in deze buurt onbeschermd leven. Of misschien zelfs in die stad onbeschermd. 10% van, van, van de Egyptische bevolking is koptisch. Jouw ja. vader ook. Ja, mijn familie is koptisch. Jouw familie is koptisch. Ja. Wat is het onbeschermde? Op welke manier worden ze bedreigd, opgejaagd? Of zijn ze vogelvrij dan? Nou kijk, de christelijke Egyptenaren, de kopten dus... er zijn drie soorten kopten, orthodox, katholiek en evangelisch... maar ze worden allemaal koptisch genoemd... zijn vanaf de jaren zeventig het slachtoffer van steeds meer geweld. Steeds vaker werden hun kerken in de fik gezet. Kwam er kwamen steeds vaker rellen over een christelijke jongen... die met een islamitisch meisje zou zijn. Een groot taboe en verbod binnen de islam... Um, ze werden steeds stelselmatig gediscrimineerd, uit overheidsfuncties geweerd, et cetera, et cetera. En uh, hun situatie was zo nijpend dat heel veel kopten naar Canada en de VS zijn gevlucht. Mm -hmm. um, dus miljoenen kopten wonen nu in Europa en het Westen. Maar de kopten die nog in Egypte over zijn, zijn dus niet alleen steeds grotere minderheid, of steeds kleinere minderheid, excuus, maar... Uh, zijn onder deze huidige regering al helemaal niet beschermd. Want stelde de regering van Mubarak nog... een in ieder geval een seculiere regering te zijn... en dus een regering te zijn van alle Egyptenaren... wat in feite niet zo was. Want Mubarak speelde constant religieuze spanningen uit. En achteraf bleek zelfs dat de grote aanslag... op de kathedraal in Alexandrië het toedoen was... van zijn eigen zoon en de minister van Binnenlandse Zaken. Dus ook Mubarak... Gebruikt de religieuze spanningen en wakkeren ze soms actief aan. Maar de huidige regering is gewoon een uitsluitend islamitische regering... en zegt wij hebben niks met die helikopter te maken. Of de kopten zijn honden of de kopten zijn varkens. Ze verdragen geen kopten. Nee, dus zij zullen ook niet de kopten beschermen. En in een land wat op dit moment in zo'n machtsvacuum verkeert... en waarin allerlei islamitische milities uh, uh, toch de kop opsteken... hoewel het absoluut geen serieus scenario is... maar er zijn salafistische bendes en er zijn islamitische milities... En, ja, en die willen het liefst een, een christenvrije Egypte. En als je dan weet dat de overheid niks zal doen... in ieder geval om de daders te vervolgen... dan wordt het wel aantrekkelijker om christenen aan te vallen. Ja, Jij zegt heel nadrukkelijk, het is geen Syrische uh, vergelijk, uh, vergelijkbaar met Syrië. Nee. Waar is het wel vergelijkbaar mee? Want er zijn natuurlijk heel veel landen die op dit moment... een steeds zwaardere islamitische uh, nou, vleugel, misschien... vleugel uh, of, of, of regering of overheersing krijgen. Nou, het is moeilijk om landen te vergelijken. Dat moet je eigenlijk nooit willen doen. Maar Waarom misschien... Niet? Waarom moet je dat niet willen doen? Omdat Egypte zo'n unieke geschiedenis heeft net die tijd... dat ik dat niet wil vergelijken met een random ander land. Mm. En ook omdat je van een ander land dan net zoveel moet weten als van Egypte... om echt een eerlijke vergelijking te kunnen ja. maken. En dat kan ik niet. Maar misschien kan je het vergelijken met de beginsituatie in Nigeria. Niet de huidige, maar... ...enkele jaren geleden. In Nigeria heb je duidelijke belangen. Je hebt duidelijke verschillen in, in welvaartsverdeling. En je hebt een steeds groeiende spanning tussen moslims en christenen. Waarbij steeds vaak kerken worden aangevallen en andersom. Nou, andersom is in Egypte absoluut niet het geval. Er zijn geen moskeeën die worden aangevallen door christenen. Maar dat de kerken worden aangevallen door bepaalde islamitische groepen... ...is zeker duidelijk. En dat de huidige overheid deze... Uh, Religieuze spanningen verder probeert aan te wakkeren om zo de aandacht af te leiden van het volk... is voor mij ook evident. Dus dat de christenen vogelvrij zijn, klopt wel. Alleen, het is daarmee niet gezegd dat je niet als christen over straat kan... of je als christen de tijd wordt aangevallen... of dat je als christen in je leven onzeker bent. Dat is echt niet waar. Dat maar weet wat, ik gewoon uit eigen ervaring. Ja, ik loop okay. als christen openlijk en bloot over straat... en ik word eerder beschermd dan aangevallen. Ja, En je oma woont er ook en heel veel van je familie woont Ja, mijn familie woont, er... woont daar ook. En zij zullen zeggen, ja, er zijn problemen. Er zijn vooral problemen in uh, plattelandsgebieden... waar vaak landvetes worden uitgevochten op religieuze lijnen. Mm -hmm. uh, christelijke... Uh, provincies zoals uh, in Asyut en Elminia uh, zijn uh, in de afgelopen twintig jaar een beetje overmeesterd door uh, islamitische families die daarheen werden verplaatst door de overheid en die dan het land kregen. Dus er kwam een soort feudaal systeem waarbij de christelijke boer opeens zijn land kwijtraakte aan een moslim. Dat zorgt natuurlijk voor religieuze spanningen. Ja. Uh, en daar zijn de mensen ook minder opgeleid. Ja. Dus. Nou, wij komen nog erg veel over religie. En, ja. en alles het is wat, heel complex. Uit naam van religie, eigenlijk hoe er wordt gehandeld... en wat dat allemaal ja. voor spanningen oplevert. Maar daar laten we nuance we houden daarbij. Want er is echt veel te weinig nuance in de berichtgeving over Egypte. Oké, okay, maar hij. we hebben een uur, dus we kunnen yes. proberen... Om, om, om nuances aan te leggen vandaag. We ja. hoeven niet in drie minuten grote stappen snel thuis. <laughs> dat is weer het Sorry. voordeel. <laughs> mensen kunnen reageren op deze uitzending... via onze website radiokunstof.nl. Daar hebben we een gastenboek. Kom maar op met uw vraag voor Monique Samuel. Ze is, uh, zij is degene die licht geeft, die strijdlustig is en een godsgeschenk. Allemaal in één, in die ene naam gevangen, Monira. Uh, zij, uh, zij is nog jong, ze is 23 jaar. Ze, ze schrijft, ze publiceert erg veel. Ze heeft een paar boeken op de naam staan. Waaronder een boek wat ook genomineerd is voor de Bob den L prijs. Dat is Mozaïek van de Revolutie, uitgegeven bij de Geus. Waarin ze ja, eigenlijk na Egypte van de Revolutie 2011 teruggaat om te kijken... Kijken hoe het land eraan toe is. Het is een heel persoonlijk reisverslag. Ja. Waarin haar eigen geschiedenis zit. Maar ook die van het land. En daarop gebaseerd als het ware. Heeft ze nu voor de VPRO een aflevering gemaakt. In een driedelige serie die ook gaat over ja. Egypte. Als ik mag onderbreken. Mijn ja. boek gaat niet alleen over Egypte. Nee, maar ook over, ook over andere landen. Jordanië, midden, Libanon, precies. Palestina, Israël. Israël. Ja. Omdat ik het belangrijk vind om te laten zien. Dat de echte revolutie die nu in het Midden-Oosten in bredere zin plaatsvindt. En de sociale revolutie is. En daar ben ik ook naar landen gegaan waar geen politieke omwenteling is... om te kijken wat deze these ook daar... Toepasbaar, gebeurd, toepasbaar is. is. En ja. dat bleek dus ook zo te zijn. En in de documentaire borduren we hierop voort. Dat klopt. Ja. Nou Daarover die documentaire, dat is het uitgangspunt voor dit gesprek. Maar we komen natuurlijk overal. Want het is een zeer complex onderwerp. Dus dan kom je ook in alle hoeken en gaten. U kunt dus reageren. Radiokunstof.nl is onze website. Of twitteren. Hashtag RadioKunsthof. Monique Samuel is onze gast. politicologen en publiciste. Reizende sterven vanaf het moment dat ze als deskundige in 2011... Uh, ja, die revolutie in Egypte van commentaar voorzag. Nou, daar hebben we het al over gehad. Klap op de vuurpijl was dan dat dansje bij Pauw en Witteman aan tafel. Ik was meer onder de indruk, niet zozeer van die dans, vond ik ook leuk, maar um, van de ongelooflijke... Eruditie en intelligentie waarmee ze alles van commentaar voorzag. Dank u wel. Nu laten we blozen. Ja, dat is fijn. Daar ben ik altijd blij mee. Als ik vrouwen kan laten blozen. En twee jaar verder zijn we nu. En nu schreef ze een bejubeld en genomineerd boek. En uh, ja, het is in Egypte allesbehalve rustig en vredig. Over dat Egypte van nu is bij de V.P. Roon drie luik te zien. Drie afleveringen die Esmeralda van Boon en jij maakten. In de laatste aflevering ga jij terug naar Egypte. Bezoek je je vrienden en laat je zien wat er terecht is gekomen van die revolutie. Met welk concreet idee ben je afgereisd, Monique? Nou, eerlijk gezegd, ik, uh, voordat we documentaire gingen maken... We, heb ik met Doke Romein, de regisseur waarvoor alle lof en eer... Uh, samen een, een researchperiode gedaan van twee weken... waarin we echt door het hele land zijn getrokken, ook naar Aswan. Ik wilde heel graag uit Cairo, maar uiteindelijk... is het door beperkt tijdsbestek dat we hadden en de intensiteit die je nodig hebt bij het draaien van een documentaire film... niet gelukt om uit de stad te gaan. Ik ja. hoop heel erg ooit een tweede deel te mogen maken en dat wel te doen. Want ik wilde graag naar het platteland en dergelijke. Maar in ieder geval, toen wij erheen gingen, had ik twee ideeën. Eén was om te laten zien hoe Egypte altijd een heel unieke natie is geweest... die weliswaar overmeesterd is geweest... En, en, en geregeerd door allerlei verschillende machten en, en rijken. Maar die toch al 7000 jaar een eigen identiteit heeft en heeft behouden. En dat altijd een land is geweest dat heel kosmopolitisch was. En waar heel veel religieuze tolerantie was. Cairo was vroeger het Amsterdam van nu... waarin iedereen alles samenkwam, ja. bijvoorbeeld. En Alexandrieë nog meer, de havenstad. En ik wilde laten zien hoe Egypte altijd heel unieke waarden heeft gehad... heel divers is geweest, dat dat nu aan het gaan is, dat Egypte steeds homogener wordt... steeds nadrukkelijker alleen Sunnitisch-Islamitisch... en dat Nubiërs en Kopten en Soefis en allerlei andere groepen het onderspitten delven. En ik wou dan kijken naar hoe kunnen we weer terug... naar die echte Egyptische waarde van verdraagzaamheid, vrede. Want wat uniek is... Egypte is een van de weinig landen ter wereld... waar nooit een burgeroorlog is geweest. Daarom zei ik ook zo uitsluitend... Egypte is geen Syrië. Als een land 7000 jaar lang geen burgeroorlog heeft gekend... zal het nu ook echt geen burgeroorlog kennen. Nee, maar jij zegt... ik wilde laten zien dat het vroeger die meltingpot was... van al, die, Precies, al ja. die volken, al die religies bij elkaar... die vreedzaam... Coexisteren. Ja, dat uh, is naast... mijn oorspronkelijke idee. Ja. Dat is je oorspronkelijke idee. Uiteindelijk wat ik zie, want ik heb de aflevering in een ruwe versie gezien... maar wel de, de vaste elementen die in ja. die aflevering komen... die we straks te zien krijgen op televisie. Op 5 mei wordt het trouwens uitgezonden, op zondag 5 mei. Uh, daarin zie ik dan drie jonge mensen, vrienden van jou... alle drie islamitisch, moslim. Ja, dat klopt. Dat is grappig. Ja, uh, Voor maar. Voor een koptisch meisje? Nou, nee, juist dat laat heel erg goed die coexistentie zien. Mm. Kijk eens, hoe ik, zou, ik zou dan denken dat je meerdere verschillende uh, mensen. aan het Ja, woord dat laat. hebben we ook gedaan. We hebben ook. Uh, uh, kijk, dat is echt. Het, het, de, wat ik nu ook ontdekt heb: de kunst van een documentaire maken. En ook het moeilijke ervan. We hebben 60 uur bruikbaar materiaal gedraaid. Ja. De documentaire is 50 minuten. We hebben tientallen portretten we hadden. Tientallen portretten kunnen maken. We hebben ook meerdere portretten gemaakt die afgevallen zijn. Ik heb zoveel interviews gedaan, urenlang. Het zweet om op het voorhoofd staan er niet in. Nee. Um, Dina, een koptische activist en vriendin van mij, kwam er uiteindelijk niet in. En toch vind ik dat niet erg omdat deze mensen die ik laat zien, mijn vrienden, of zijn het meer dan drie hoor, want ze hebben ook weer vrienden dat die um, moslim zijn, omdat allereerst in de verhouding tussen hoe zij met mij omgaan en andersom kan je ook die oorspronkelijke Egyptische coexistentie laten zien. In ja, broer, jullie hebben een diepe vriendschap... en jullie openen eigenlijk elke dialoog met de mededeling... dat jullie elkaar heel erg missen. Ja, dat is waar. Dat is echt typisch Egyptisch. Ja? Zo begin je de conversatie met iemand met ja, wie je ja, ja, ja. close bent. Ja, ja, ja. Oh, ik heb je ik zo mis geweest. jou zo. Ik mis ik jou, mis jou zo. zo. Ja, zelfs heb je elkaar de dag niet gezien. Echt waar. Als ik, <laughs> als ik in Egypte ben, dan zegt dat ook elke keer. Terwijl ik dan die, misschien een uur geleden nog met hun koffie gedronken ja. heb. En het leuke is ook dat ik, omdat het mijn vrienden zijn... Um, want dat was wel, kijk, wat, wat de VPRO zei, Monique. We vinden het concept heel mooi. En trouwens, de tweede aflevering zou gaan over de seksuele revolutie. Mm -hmm. Die is helaas gesneuveld. Dat, zo, dat, dat levert echt vuurwerk op, dat wil je niet weten. Nee, maar dan ga je voor de Groene Amsterdam. Ga ik voor de Groene Amsterdam mee? Daar komen we straks over te Oh, Oké, okay, ik zeg niks meer. Maar in ieder geval, die uh, de VPRO zei, Monique. Ja, we kunnen zo'n algemeen verhaal maken. Is super interessant. Maar we willen met jou liever een aflevering maken over. Hoe jij bent in Egypte met ja. je vrienden en familie. Omdat dat verhaal. heel veel laat zien over de verhoudingen. En omdat het de kijker heel dicht in de, bij de harten van de mensen brengt. Je kan echt door cliché-stereotypen heen breken. Dus daarom zie je mij ook nooit een stand-up doen. Van nou, ik ben nu hier en hier. En ik ga daar en daarheen met een microfoon voor nee. mijn neus. We proberen echt mij op te laten gaan. In de surrounding, in de setting. Waardoor de personages die ik laat zien uh, echt het volle. Ja, gewoon een volle podium krijgen. Ja. Laten we eens even voorstellen. We hebben te maken met Mounir. Dat is een danser. Moderne dans. Ja, moderne dans. Ja. Dat, is, dat is ook niet, niet, geen, geen, geen katapis om in, in, in Egypte aan moderne dans te willen doen. Ahmed is echt een karatejongen. En we hebben Safia. Dat is de eerste vrouwelijke voetbalcoach. Goedgekeurd door de FIFA. Erkend door de FIFA. Van een, dus van een vrouwenteam. Hè? En mannenteams. Vrouwen en mannenteams. En dat is ja. Oké, okay, ik heb haar alleen zien. zien... Nee, zij traint jongens ook. Oh, oké. Okay. We zien haar hier trainen met meisjes of, of vrouwen. Um, deze drie mensen zijn het uiteindelijk geworden. Um, ja, en mijn oma. En je oma, ja. Dat is eigenlijk de vierde dus. Ja, en dan heeft uh, Safiya praat samen met Hanna. Wat ook leuk is, want Hanna is een moslima die haar hoofd ook af heeft gedaan en die door velen als kopt wordt aangezien en daarom heel goed weet hoe het is om als um, kopt gediscrimineerd te worden, omdat zij diezelfde Vooroordelen tegenkomt op straat. Mm -hmm. en, en Sophia heeft juist expres haar hoofd ook opgedaan. Tot grote irritatie van haar grootmoeder, die altijd zegt: uh, Zo kom je nooit aan een man. Want uh, wie wil er nou een vrouw met een hoofddoek? Terwijl de oma Van Hanna juist zegt... jij komt nooit aan een man, want wie wil er nou een vrouw zonder hoofddoek? Dus dat ja. laat ook heerlijk zien hoe die generatiekloof... door alles en nog wat heen loopt. Wat ook heel erg leuk is, is dat je Safia in een, in een trainingspak... Uh, uh, in, op, een, op een mountainbike door de stad... met ja. hier hoofddoek om... Jou, en je de... wil niet weten wat hij toegeroepen werd. Op een gegeven moment zei ik stop de bus, stop de bus. Want er zat een film vanuit een busje. Ik spring vanuit die bus. Safia schat, die gaat het wel. Die mannen, wat zal hem al roepen, zei wat roepen ze dan? Ik heb niks gehoord. Ik, I'm, I'm focusing on the road, baby. Ja. Ja, je moet wel, je moet wel eisen. Stalen, stalen stale zeven ja, überhaupt hebben, Vanwege dat... het verkeer laat staan nog al die mannen die joelen en roepen langs de straat. In de, dit zijn behalve je oma. Ik begrijp, ik begrijp natuurlijk heel goed dat die dat je oma erin zit, ja, maar zegt uh, ook slimme dingen. Wat, wat je kiest, echt voor jonge mensen die je ja. laat zien ja. Ook krijg ik het idee omdat je verwacht dat de jonge mensen echt iets kunnen, nog, kunnen betekenen voor de vrijheid in Egypte. Nou, kijk, ik heb een paar redenen waarom ik voor jongeren heb gekozen. Allereerst, twee derde van de Egyptische bevolking is jonger dan 29 en toch krijgt zij minst een, een gezicht. Zowel in Egypte zelf, waarin zij nog steeds compleet ondervertegenwoordigd of, gewoon, of gewoon niet vertegenwoordigd zijn. In de politieke instituties en maatschappelijke organen. Uh -huh. Maar ook in het nieuws. In het nieuws zie je altijd uh, dezelfde poppetjes, dezelfde mannen, oude mannen. Alleen dan nu met baarden in de plaats van zonder baarden. En de jongeren krijgen geen, geen kans. En ik wil ze wel een kans geven, want zij zijn gewoon de nieuwe generatie. En zij zijn de meerderheid van de Egyptenaren, demografisch gezien. Dan het tweede. De, de vorige generaties zijn altijd passief geweest... en hebben het land laten afgeleiden. En het is deze generatie, misschien in alle naïviteit... die op is gestaan en is gaan demonstreren... en die uh, de alle grenzen van de religie, samenleving politiek... eigenlijk aanvecht. En dat tegelijk. En dan ook nog eens de familie, cultuur en, en al die dingen. En ik heb bewust voor deze specifieke jongeren gekozen... Ja. omdat ze... Alle drie voor mij de sociale revolutie weer spiegelen. Het zijn niet activisten. Geen van hen is activist in de zin van dat ze voor een politieke partij actief zijn... of voor een bepaalde NGO en dat ze op Tahrir staan. Ahmed gaat naar het Tahrirplein, maar alleen om de demonstranten te beschermen. Hij is zeg maar de, de, de vechter, de, de bodyguard van de, de activisten. Omdat, maar hij is... omdat hij eigenlijk al weet wat het is om een rib te breken. Hè? Ja, het zit, precies. Dat zit ja. ook in de documentaire. Ja, hij is zelf uh, geen activist... Alleen hij beschermt hen die, waarvan hij wel vindt dat ze er moeten kunnen zijn. Mm -hmm. uh, Safia en Hanna zijn activisten in die zin dat zij echt door alle taboes heen breken. Maar zij gaan niet naar het Tahrirplein. Dat is ook niet nodig. Hun persoonlijke strijd bereikt misschien wel meer. Doordat zij gewoon voetballen. En kostwinnaar zijn voor hun familie. En überhaupt het hele damesteam. Het is een van de 25 damesteams in Egypte. Zo fascinerend. Er zitten dus arme, analfabeten meiden bij uit, de hele, uit het hele mm. land, van zwart tot, tot licht. En de meesten zonder hoofddoek, terwijl ze allemaal moslim zijn. En zij verdienen gewoon in het, het grootste deel van de gevallen het geld. Niet alleen voor hun broers-zussen, niet alleen voor hun ouders, maar ook voor hun opa en oma. Met voetbal, met datgene wat de macho sport puur zang is in Nederland al. En zeker in Egypte. Aan de ene kant laat je dus zien waar een generatie toe in staat kan zijn. De macht en de kracht van deze generatie, het elan van deze generatie, van deze ja, mensen. Ja, de energie spat eraf, ja. Precies, dat, dat zie je ook heel goed in deze aflevering. Tegelijkertijd is het ook wel moedeloos makend, omdat je ook ziet dat die hele revolutie, waar we het in 2011 allemaal zo opgewekt naar zaten te kijken, die beelden op televisie waar, waar ja. jij de tafel uiteindelijk voor ging. Daar is niet zo heel veel van terechtgekomen. Nee, ik ben... krijg het idee dat het niet... een heel, Ik vind het niet een vrolijk portret van wat er met Egypte is gebeurd. Nee, we hebben een beter realistisch gezicht laten zien van Egypten. Overigens ja? wil ik echt heel duidelijk maken... dat um, vijf dagen voordat Mubarak van tafel ging... Heb ik een, een groot artikel geschreven in een zeehandelsblad waarin ik precies voorspelde wat er nu gebeurd is. Ik heb voorspeld dat de christenen het enorm moeilijk gaan krijgen. Ik heb voorspeld dat de moslimmoederschap de macht gaat grijpen. Ik heb voorspeld dat de salafisten de kop opsteken. Ik heb daar toen enorme vijandige reacties op gehad ja, van he? alle hoeken, omdat ik te negatief zou zijn, te pessimistisch. Vervolgens, vijf later, dagen later, dans ik op tafel, niet omdat Mubarak is afgevallen. Afge ja, ik vond hem ook een feestelijke man, maar omdat. Mijn volk op vreedzame wijze dit gedaan heeft. Daar danste ik voor. Ik was zo trots dat ze niet de wapens op hadden gepakt en die man even goed van het plusje hadden gedwongen. Maar dat het systeem er nog zat en het leger er zat, schreef ik twee dagen later alweer. Alleen dat is dus, dat vind ik dus het erge. Kijk, waarom kan ik nog steeds, nog steeds, ondanks alle afgrijzelijke beelden en problemen, optimistisch zijn? Omdat ik weet hoe de mensen aan het veranderen zijn en omdat ik zie dat die islamitische illusie, dat idee dat islam standaard de oplossing is... en dan de islam al dus de moslimbroederschap... dat dat idee nu al aan het doorbreken is in een heel snel tempo. Het is gewoon aan het afbrokkelen. Het is een luchtballon die wordt doorgeprikt. Yes, jij zegt ergens, ik meen in een van de commentaren in je aflevering... dat je nu al ziet dat, dat, dat er mis, minder moslims op straat zijn te zien... Omdat ze, omdat ze zich zouden verschuilen, omdat ze zich schamen over de, de, de stand van zaken. Nou, niet moslims. Ik bedoel... Uh, 90% van de Egypte nou, is gewoon moslim. Dus die zijn allemaal op straat te zien. Alleen minder nadrukkelijk. Dus minder expliciet met baardjes en hoofddoeken. Uh -huh. uh, maar dat is voor een deel schaam, schaamte. Het is ook voor een deel omdat, een, omdat de gewoon, zeker in de steden een groot deel van zijn aanhang is verloren. Dus die zie je gewoon niet meer, want die zijn er niet meer. Die maar er aanhang. zijn geen verkiezingen nu. Ook al was dat wel aangekondigd. Nee, maar de moslimmoederschap heeft echt uh, politiek gezien... Een heel slim spel gespeeld. Uh, die hebben... Alles zo dichtgebouwd. Bijvoorbeeld ze hebben de enige openbaar aanklager van het land veranderd. Vervangen door één iemand van hen. Uh -huh. Nou beslist in Egypte een openbaar aanklager. Wat wel niet een rechtszaak is. Dus ze hebben het hele rechtssysteem met dit ene verschuiving van een pionnetje. Naar hun hand gezet. Want zij kunnen beslissen dat er wel rechtszaken tegen journalisten en zo kunnen worden gevoerd. Maar andersom bijvoorbeeld uh, ik als burger geen rechtszaak tegen de staat kan voeren. Ja. Uh, dat is een stap die... Mubarak nooit heeft gedaan. Dat heeft hij nooit, is hem nooit gelukt. En zo kan ik nog duizend dingen noemen. Hoe, hoe de moslimbroederschap. net zoals eigenlijk in communistisch China. waar je alleen als je lid bent van de communistische partij iets gedaan krijgt... zo is de moslimbroederschap ook heel snel tempo een systeem aan het bouwen ja. in Egypte... waarbij alle essentiële posten door moslimbroeders of salafisten eh, in zijn genomen. Feitelijk is dit de sfeer die je eigenlijk schetst... zonder dat je het allemaal benoemt in, in, in die aflevering die je hebt gemaakt. En tegelijkertijd, om toch terug te komen bij mijn oude, uh, bij mijn oude vorige vraag... Verwacht jij wel wat van die jonge generatie? Ja. Je, je verwacht van dat elan wat. Je maar verwacht ze zijn vrijer iets... dan hun vorige generaties ooit zijn geweest. Een voorbeeld. Mijn oma trouwde toen ze twaalf was. En op haar dertiende had zij eerste kind. Nee, dat is overleden. Um, zij is analfabeet. Mm -hmm. Geen onderwijs gehad. Al haar broertjes zijn overleden. Um, en we weten niet eens hoe oud ze is. Want ze is nooit geregistreerd. Ik weet niet hoe oud mijn oma is. Dus ze weet het zelf niet. Um, daarentegen... Safia, Hanna, die voetbalmeiden... die trouwen niet. Want die willen gewoon niet trouwen. En ze trouwen pas wanneer zij weten met wie ze willen trouwen. En die gast moet echt wel heel goed zijn. Of die vrouw, want een deel van hen zijn openlijk lesbisch. Willen zij überhaupt met iemand het huwelijksbootje instappen. Mm -hmm. um, en zij, zij, zij genieten echt van die nieuwe vrijheid. Dat zie je ook. Zij, voetbal. Dus met... de vrijheid wordt langzaam maar zeker veroverd. Ze veroveren het echt. Safia soms, kwam soms woedend naar mij toe. Je moet dus weten wat die ene coach heeft gezegd. Die hond, die bla bla bla bla. Hij wou me weer uit die voetbalbond halen. Maar ik kom in die voetbalbond. En waarschijnlijk was dit jaar uh, officieel lid van de Egyptische voetbalbond. Waarmee ze gewoon tussen alle hoge bobo's van de Egyptische voetbal zit. Dit is verkeersinformatie. Oh. ANWB verkeersinformatie. De avondspits is nog niet helemaal voorbij. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat er knopend Meijerberg, 3 kilometer file. De A9 Diemen richting Amstelveen voor Oudekerk en Amstel, 3. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag voor Oud-Zuid, 2 kilometer. De A10 West richting Zaanstad voor de Koentenel, 2 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Breda voor Gorkum, 2 kilometer. NTR Speciaal voor iedereen. Monique Samuel is de gast in Kunststof. Monique Samuel is politicologe en publiciste, 23 jaar. Ik zeg het er toch nog maar een keer bij, want ik ben altijd erg onder de indruk van mensen die zich uh, zo. Wat, wat, heb jij je ongelooflijk snel. Ik uh, geloof dat je op je 16 ook al in de politiek zat, hè, Monique? Ja, ik was politiek actief, zat niet in de politiek. Maar ja, ik was voorzitter van een uh, politieke jeugdorganisatie. Ja, ja, je hebt gewoon snel carrière gemaakt, zo heet dat dan. Je bent ambitieus, zo heet dat dan ik, ook. Ik schrijf vooral veel en. Uh... Dat wordt gelezen. Ja. De Vrijheid van Tahrir. zo heet een driedelige serie... die uh, bij de VPRO op televisie uh, vanaf zondag is te zien. De aflevering die Monique Samuel heeft gemaakt... die reisde terug naar uh, Egypte. Die is te zien op zondag 5 mei. En daarin laat ze eigenlijk zien wat er de afgelopen twee jaar... wel of niet is veranderd na de revolutie in, uh, in Egypte van, uh, van 2011 dus. En onder andere zien we daar dus dan in dat de oer conservatieve imams, onder andere uit Saoedi-Arabië... zich in de wijk van je oma hebben gevestigd. Ja. En uh, met een islamitische regering steeds meer ruimte krijgen... waardoor ze eigenlijk alles gedaan krijgen. Maar je oma zit er toch nog wel vrij rustig bij. Want dat is een van de, van de hoofdpersonen in, in de aflevering. ze is een, gewoon een wijze vrouw. Ja, die, het allemaal en, ja, die laat het allemaal enigszins gelaten uh, gaan. Hoe belangrijk was dat eigenlijk voor jou dat je oma erin zat? Essentieel. Mijn eis maar de VPRO van als we dan met mijn persoonlijke uh, omgeving gaan filmen en, en echt een mooie human interest-documentaire gaan maken, waarin je echt tot in de huizen van de mensen komt, dan kom je ook in mijn huis en mijn huis is aan de Theta bij Theta thuis bij mijn oma thuis. Ja. Dat was essentieel voor mij. Wat, wat, wat, wat, wat kon je oma je meegeven? In, in, in casu, dit onderwerp wat jij aan het behandelen bent. Nou, kijk, aan de ene kant, ik wilde contrast laten zien. Ik heb overigens meer oude mensen geïnterviewd. Ik ben ook bij een opaatje geweest van 96. Alleen ook hij heeft helaas niet de documentaire gehaald. Ik hoop dat hij nog in leven is voor de volgende keer. <lacht> uh, van mijn, dat is de opa, mijn beste vriendin. Maar ik wil laten zien ook. De, het, kijk, je kan er heel goed het contrast mee zien, het verschil. Uh, je kan ook zien hoe de jonge generatie wel de zegen krijgt van de oude generatie. Ja. En in mijn geval, kijk, uh, mijn teta heet Monira. Ik heb haar naam geërfd. Ik, ik, ik ben haar oudste kleindochter, haar oudste kleinkind. En ik heb haar naam gekregen. En dat schept een enorme band. En zij is een koppige Saidi, een op-egyptenaar, Die altijd doorzet en zichzelf helemaal eigenstandig omhoog heeft gewerkt. Nou, daarin... Als je dan vraagt waar komt die draai vandaan en waar spiegel je dat aan... dan spiegel ik dat aan mijn teta, aan mijn oma. Meer dan aan je eigen moeder. Die ook niet Egyptisch is trouwens. En aan aan mij, van, mijn leer ik andere, van mijn moeder leer ik hele andere dingen... Maar uh, wat dit betreft, die koppigheid en zo... heb ik toch echt zeker van mijn uh, teter. Van een generatie overgeslagen. Precies, dat gaat vaak zo, hè? Ik hoop haar schoonheid ook. Ze is een prachtige vrouw. Ik heb niet voor niks afgelopen weken haar, haar foto als foto gehad. Ik ga niks tegen je zeggen over schoonheid. Ik kijk wel uit. Voordat je het weet ga je weer zitten blozen. Maar um, <laughs> uh, laten we even luisteren naar een fragment. Het is natuurlijk geheel in het Arabisch, dus ik versta er niks van. Maar jij gaat daarna vertellen. Het is een, een conversatie tussen jou en je oma. Uh, wat, wat er verteld is. En We hebben hier de zon, de lucht, rust, de mensen. De beste mensen in de wereld. De beste mensen in de wereld India. Let's go, Diana. Let's go, Diana. Anna. Ben jij de tweede? La, de eerste is de Wat wordt er gezegd? Dit, is een hele, dit was het meest emotionele moment van mij uh, in Egypte... naast een, een helpartij met Monier op een gegeven moment. Uh, dit was de uh, laatste, uh, laatste keer dat we bij mijn oma draaiden thuis. En eigenlijk was de camera uit. En ik zat uh, naast mijn teta, naast mijn omaatje op de bank. En Doko gaf een heel klein centje aan de cameraman... volgens mij moet je gaan draaien. En ik had het niet eens per se door of zo... En mijn oma vraagt, ga je weer naar Holland? Dus ik zo Nederland, ik zo ja. Ze zegt van, het land, jouw land, zegt ze trouwens. Jouw land is, is mooi, het heeft zon, het heeft lekker weer. Ik zeg ja, en het heeft achternest. De, de beste mensen, de mooiste mensen. Ze zegt ja, dit, dit, dit, de, dat, de mensen zijn hier mooi, hè? En ik zeg ja, het, het leven is hier mooi... Dat was toch de conclusie die ik had nadat ik weer zo lang in Egypte was geweest en had gedraaid. En dan zegt ze later: Dit is het land van jouw grootvader. Dit is het land van jouw vader. Kom toch hier. Moet ik vraag: Moet ik hier komen? Ik zei: Ja, kom hier, blijf hier. Dit is jouw land. Jij hoort hier. En toen ze het begon over mijn opa, God hebben zijn ziel, toen begon ik al te huilen. Dus ik zat er heel erg te vechten tegen mijn tranen. Want op dat moment had ik wel doordat die camera draaien. En ik vond mezelf al zo emotioneel de hele tijd. En het, het, het ging vanzelf. Ik kon niet. En het, was, het was een heel emotioneel uh, moment. Omdat... Maar legde ze de vinger ook op een, op, een, op, een, op een hele gevoelige plek? Namelijk dat je land daar is? Ik, heb, ik ben altijd bang in Nederland om daar uitspraken over te doen. Want voordat je het weet ben je niet loyaal en uh, verlies je je paspoort. Ik ben in Nederland geboren. Ik ben een Nederlander. Maar ik ben ook... Egyptenaar. En in Egypte, als ze vragen, wat ben je? Waar kom je vandaan? Dan zeg ik altijd, ananasenos. ik ben 50-50. Uh -huh. uh, Nederlands, Hollandia, Masria Nederlands en Egyptisch. En zij ze zeggen, uh, intimeer je mee. Jij bent 100-100. Ik zou het zo mooi vinden als ik in Nederland kan zeggen... Ja, Egypte is mijn land. Ja, Nederland is mijn land. Ja, Nederland is mijn moederland. Ja, Egypte is mijn vaderland. Voor mij is het echt, het staat... Gelijk aan elkaar. Ja, en dan zo dat Nederland het land van mijn hoofd is. Ik heb hier onderwijs gehad. Ik denk als een Nederlander. En ik voel als een Egyptenaar. Dat is het land van mijn hart. Mm -hmm. En het jouw trekt. Moeder, jouw moeder zei tegen ons. En zij is Nederlands. Uh, wij hebben onze kinderen bijgebracht. Dat ze niet halfbloed zijn, maar dubbelbloed. Nee. Mijn moeder zegt meerbloedig. Meerbloedig. Meer mijn, mijn moeder heeft een hekel aan de term halfbloed. Alsof je maar half iets bent. Mm -hmm. Zij zegt, maar dat je bent meerbloedig. Eigenlijk zeg je dat ook, honderd honderd. Ja, ik wil niet, ik bedoel, hoezo halfbloed? Je bent vol, vol. Mm -hmm. Je hebt iets extra nog. Dat is prachtig. Maar dat land, dat trekt altijd aan mij. En ik, ik kan me zo boos maken over hoe Egypte nu in het nieuws komt. Alsof het een land vol met baardapen is, met een stijve pik die vrouwen verkrachten. Allereerst heeft dat vrouwenverkrachten een hele politieke component... waar we nog een lang verhaal over kunnen hebben. En dat het baardapen zijn, nou, sorry... Het is een land waar vrouwen hun hoofddoek trots afwerpen. Het is een land waar, waar mannen, zeer vrome mannen... zoals Ahmed, mij in hun slaapkamer meenemen... zonder seksuele bijbedoelingen. Om iets van hun hart te laten zien en iets van hun, van hun leven te delen. Het, het is een land dat zo rijk is. En mijn oma houdt dat vast. Kijk, je hebt kopten die alleen maar klagen over, over Egypte... en die het liefst daar wegvluchten. Mijn oma is niet zo. Mijn oma is de meest trotse Egyptenaar die je kan bedenken. En wat zo mooi is... Uh, mijn TETA, wat ik niet wist, heeft constant mensen van de buurt over de vloer. Uh -huh. Ook jongens. Ik was op een dag met ik wakker en ik hoorde geluid in de woonkamer. Dus ik schrok een beetje. en Ik dacht: van, huh, tegen wie praat mijn oma? Dus ik, ik, ik rende de slaapkamer uit van teta Wissa. en ik stond daar in mijn ondergoed. En er was een jongen van 20 die slikte. En so, is zegt alleen assalamu alaykum. <laughs> dus ik zo, alaikum well, like assalamu alaikum. Rahmatullahi ala wa barakatuh. En, en tot ziens. En ik was meteen weer in mijn slaapkamer heel snel aankleden. Dus ik ren die keuken in. dat je hebt me te schande gemaakt. Ik sta daar bloot uh, voor een jongen. Wat, wat is dit? Oh, dat is uh, Mohammed. Mohammed wie? Ja, de zoon van de vorige buurvrouw. Wat doet hij hier? Ja, als klein kind kwam hij hier altijd al. Kreeg hij snoepjes. En nu komt hij me nog steeds opzoeken. Uh -huh. En... In de film zie je dat op een gegeven moment Ahmed aanbelt... dat is een jongetje die de was komt brengen. Want mijn oma kan niet meer zelf wassen en strijken. Dat is een beetje te ziek voor. Dus die jongetje komt te brengen. Dus later, als mijn opa, oma nog mag leven, inshallah... zul je Ahmed waarschijnlijk ook als 20-jarige daar zien. Op bezoek bij Theta. Dus het is zo mooi. Het is echt een vrouw van de buurt. Jij zegt, het beeld wat er nu opgetrokken wordt van Egypte... is gewoon een, he, die baardapen en die mannen met, met die is grote, Het verhaal. is een deel van het verhaal. Het is een deel van het verhaal. Het beeld... wat zo bij mij blijft kleven. Ik had, gisteren heb ik een uitzending gehad met een jongen die half Israëlisch was. Vandaag heb ik een uitzending met een vrouw... wiens hart in Egypte ligt, bij Egypte ligt. Van Egypte is, zou je ook kunnen zeggen. <lacht> en wat, mij, wat ik dan de hele tijd maar denk als ik s'avonds in mijn bed lig... wat is er toch uit naam van de religie... dat iedereen elkaar de kop inslaat? Ja, maar ik zou... In, uh, sorry hoor. Kijk, de moederschap suggereert dat ze geweldige moslims zijn. Er zijn de meeste moslims het niet erg mee eens. Het is gewoon puur politieke perversie... waarin je religie gebruikt als een, uh, als een wapen. Nou ja, goed, dan zou ik de, de vraag... Maar ja, het communisme wat... heeft ook miljoenen mensen gedood. en dat, Of tientallen zelfs. Tuurlijk, is een goed verweer. Maar dan wil ik toch terug naar de vraag... Uh, staan religie en vrijheid... Hè? want, want mm. het, dit gaat over vrijheid. Hè? dit gaat Die vrijheid van Tagir gaat over vrijheid. De vrijheid in, in Egypte die ja, veroverd moet worden. De persoonlijke vrijheid en allerlei soorten vrijheden. Ja. ja, staan religie en vrijheid op gespannen voet met elkaar? Is een vraag. Nou... Op het moment dat de religie een politiek, politieke ideologie wordt, altijd. Maar dat is eigenlijk zo hè? in al die landen bijna. Ja, en, en dan, dan staan de religie en de vrijheid op, uh, op gespannen voet met elkaar. Maar of de religie en vrijheid elkaar moeten bijten, is het afhankelijk van de gelovigen van die religie, de aanhangers van die religie. Mm -hmm. Hoe heb jij het zelf ervaren in je eigen leven? Want je hebt wat dat betreft, herberg je ook een bonte mix van, uh, van religieuze stromingen in je. Ja. Je, bent, uh, je bent hervormd uh, vrij, vrij stevig hervormd opgevoed. Volgens mij heb je beleidenis bij de vrijgemaakte gereformeerden gedaan toen je 16 was. Ja, sommigen noemen dat een foutje. Dat maakt niks uit. Het, het is gebeurd en het is niet on, onopgemerkt gebleven. Nee. He, je hebt een, een koptisch-christelijke Koptisch vader. Ja, ik, uh, heb Lutische familie, een Lutische ik heb familie. luthische familie, een evangelische roet. En alles. Je, bent, je bent iemand die ook uitdraagt dat je, dat je religieus bent, dat je gelooft. Ja, ik ben een trotschristen, ja. maar een wel in een hele brede zin, ja. Ja. Hoe, hoe zit dat in jou zelf, die, die, die, die verhouding tussen vrijheid en religie? Nou ja, kijk, volgens mij is het geen geheim... dat ik ook mijn eigen persoonlijke vrijheidsstrijd heb moeten leveren jarenlang... als uh, vrouw die op vrouwen valt. Uh, ik heb het ook gevochten met de grenzen van cultuur en religie en familie. Uh, kun, je, ik... kun je iets over die strijd vertellen? ik schrijf het ook over in mijn boek, trouwens. Verschillende boeken. Mijn moest. komt het ook heel mooi voor. Omdat ik dan. Nadat ik mijn strijd in Nederland heb gestreden. naar Egypte ga om daar mijn strijd voor te zetten. Want ik moet daar ook wat familie inlichten. over mijn scheiding van een man en zo. Maar het komt voor erop de duidelijkheid. Je bent op, de, op je achttiende met een man. Een negentiende 19e, net. negentiende. Met een jeugdvriend. Hè? Want het was een man die je al langer kende. Ben je nou. meegetrouwd. Nadat je uh, eigenlijk al vanaf je zestiende wist. Uh, vanaf mijn twaalfde wist ik het. Dat ik een vrouw viel. En ik heb. Uh, Vanaf de 13 en de 14e ging ik dat ook voorzichtig om me heen vertellen. En dat stuit op zo'n ongelooflijke Calvinistische muur van onbegrip... En therapie en alles erop en eraan dat ik... Uh, Heb je zelf gekozen voor die therapie of is die therapie je aangedragen? Aangedragen. En ik kan niet zeggen opgedrongen, maar wel aangedragen in ieder geval. Een therapie om te genezen van je lesbische gevoelens? Nee, het gevolg. was een psychische therapie zogenaamd vanwege mijn oogziekte... wat ik moest verwerken en dergelijke. Maar uiteindelijk ging het daar eigenlijk week in, week uit... over mijn lesbische geaardheid. Maar ook over masturbatie, dat is ook heel zondig. Ja. Maar dat maakt niet uit of je dat met heteroseksuele <laughs> of met lesbische Precies. gevoelens... Dat, dat is weer één grote potmaat. Ja, fantasieën zijn uh, natuurlijk nog wel... Uh, nee, ja, Maar goed, in ieder geval, dat was dus een, een, een redelijk... Getrouwd geweest, op 19-jarige leeftijd was je getrouwd. Uiteindelijk ben je gescheiden. Ja. Omdat, oh, maar... omdat je er toch achter kwam dat je, dat je gevoelens echt heel diep gingen voor vrouwen. Dat wist ik al die tijd al. Dat heb ik ook al tegen die man gezegd. Alleen uh, op een gegeven moment dacht ik inderdaad dat ik zo zondig was... Uh, en dat het zo niet kon, en dat ik mijn familie zo teleurstelde... en dat ik daarmee ook de deur naar Egypte zo definitief sloot... dat het beter was voor mij om dan met een man te trouwen... en gewoon wel voor je liefde te gaan. Want ik hou het heel veel van deze man nog steeds. Ja. Uh, maar de verpakking doet het toch toe, uiteindelijk. Uh, ik, ik, uh, ik kan niet om vrouwen heen. Dus, dus de, de was, uh, je, je werd eigenlijk bezwaard door je religieuze erfenis... maar ook door je culturele erfenis. Ja, en het was ook überhaupt gewoon een sociaal taboe. Want ook zelfs de randkerkelijke in mijn familie zijn best wel homofoob... in mijn Nederlandse familie. Ja. Het is ook nog een stukje van zo zijn wij niet. Of dit is niet cool, of dit ja. is raar, of uh, homo's zijn eng en vies. Maar um, dan opnieuw, uiteindelijk heeft het mij niet weerhouden... om toch een persoonlijke band met God te hebben... Maar inderdaad, ik heb absoluut de, de slechtste en de negatiefste... en de veroordelendste kanten van, van religie gezien. In dit geval het christendom. Het was binnen de islamitische familie nog moeilijker geweest. Ja. Um, maar ik denk altijd, heet de zin nat de Ik kan mensen vergeven. En... Um, Mensen maken fouten als het om interpretatie gaat. En dat betekent niet dat ik ook die interpretatie hoef te hebben. Ik kan mijn eigen interpretatie hebben. En beter nog, mijn eigen persoonlijke band ja. met God. Dat maakt interpretatie namelijk niet meer uit. Ben je op dat punt wel in het reinen gekomen? Laat ik hem gewoon heel intiem maken. In het reinen met God gekomen. Als het bijvoorbeeld gaat om seksuele voorkeur. Ja, ik denk dat ik al sinds een paar maanden wel kan zeggen. Absoluut. Een paar uh, maanden? Ja, dat heeft nog heel lang geduurd. Ja. Maar weet je... Geloven is niet van, oh, nu geloof ik en het is makkelijk. Geloven is echt een relationeel iets. Dus je hebt je ups en je downs en je hebt gevechten... en je hebt vallen en opstaan. En ik ben een worstelend christen. Ik ben een worstelend christen. Ik worstel met God. Zoals Jacob worstelde met God, zo worstel ik met God. En dat zou ik waarschijnlijk heel mijn leven blijven doen. Of het nou om mijn geaardheid gaat of om iets anders. Ik ben een opstandig rebels kind. Altijd. Ja, maar je hebt eigenlijk zo... Er liggen eigenlijk ongelooflijk veel landmijnen... Op jouw levenspad. Ja, en, wel, ja. en, en, en hobbels en, en obstakels. En die heb je allemaal genomen, maar allemaal in relatie met, met behoud van je relatie tot God. Ook al heeft hij misschien wel af en toe wat zwaar, uh, zwaar te verduren gehad. Kijk, ja, ik ben. Maar dit is niet alleen behoud van God, hè? Ik ben me gewoon heel bewust van mijn identiteit. Ik, heb al die, ik neem alle herenissen, er zijn er nog veel meer in mijn leven. Ik neem ze met behoud van mijn culturele diversiteit... met behoud van mijn religieuze identiteit... met behoud van mijn seksuele voorkeur. Um, ik wil gewoon leven uh, in, in haar eer en geweten met mezelf. Uiteindelijk moet je leven met jezelf... en met alles wat, je, wat jou bent en maakt... Mm -hmm. Uh, en God is daar zo'n wezenlijk onderdeel van. Want ik geloof oprecht dat ik anders helemaal niet was geweest zonder God. Dus ja, dat, dat, dat het altijd in relatie met God gaat, is voor mij evident. Het is in, het onderdeel, God zit in mij. Het is niet een extern, externiteit. God, God zit ook in mij. Dus ja, dat is dat licht hè, waar we het over hadden aan het begin. Ja, is maar ik kan me zo voorstellen wat jij nu vertelt. Dat dat een uh, enorme motor is eigenlijk voor... Want je komt over als iemand die, die echt gewoon iets te melden heeft. Uh, en, en niet zomaar iets te melden heeft. Iemand die een urgentie voelt om iets te melden. En ja. die daar zeer ambitieus en gedreven in is. Ja, het is. maar De rode draad in al mijn werk, waar ik ook over schrijf of spreek... of waar ik ook naartoe ga, is altijd sociale rechtvaardigheid. En of het nou over de positie van minderheden gaat. Of over armoede, of over milieu, of over homofobie in Oeganda. Uh, waar ik ook een groot uh, artikel voor de Volkskrant over heb gemaakt. bijvoorbeeld, Ik ben altijd bezig met sociale rechtvaardigheid. En, en, en uh, altijd op zoek naar hoe kunnen we deze wereld mooier, diverser en gekleurder maken. Omdat ik die diversiteit en gekleurdheid ook zelf in mij heb. Mm -hmm. Het is zo wezenlijk onderdeel van mezelf. Misschien vecht ik eigenlijk constant voor mijn eigen bestaan. In allerlei verschillende situaties, ik weet het niet. Omdat je in heel veel opzichten... Uh... Uh, nou ja, uh, drie dubbel besmet ben, om het maar even nou, heel aardig nou te zeggen. Nou, je besmet zijn. Nou, ja, goed. Gezegend. Laten we het gewoon maar gezegend houden. Oké, okay, je, uh, je bent vrouw, je bent lesbisch, je bent, uh, bent uh, half-Egyptisch. En, en dan, nu serieus, zegt jouw moeder tegen ons... maar het grootste verdriet in ons leven is dat ze die ziekte heeft. Ja, die, die oogziekte. Ja. De arts in Nijmegen zei, hoe krijg je het voor elkaar? Het is zeldzaam en het zit ook nog eens op een agressief gen. Het zal nooit beter worden, alleen maar slechter. En hopelijk komt het op tot stilstand. Wat ik bijzonder vind... is dat Monique het nooit als excuus gebruikt... om iets gedaan te krijgen. Ze moet overal... vooraan zitten om nog iets te zien. Maar dat doet ze altijd uitermate charmant. Zijn mijn moeder dat? Ja, dat zei je moeder. Oh, ja. Ja. Ik citeer letterlijk niet. Ja, dat is altijd de de, de, de... de strijd, dan kom ik ergens... en dan ben ik helemaal weg, mocht achterin. Of dan ga ik met vrienden naar de bioscoop. En de vriendinnen willen achterin zitten in de bioscoop... want dan ga je het leuker te bekijken. Ja. Nou, ik moet altijd op de eerste rij zitten... en dan zie ik nog niks. Maar... Ja, ik ga dan niet de boze gehandicapt uithangen en zeggen: ik wil voorkeursplekken en wijzen mijn speciale rolstoelgebied, weet je uh -huh. wel. Nee, uh, ik. ik uh, Zij beschouwt dit als het grootste verdriet in de wereld. Mijn leven. ouders worstelen enorm met mijn oogziekte. En uh, een van de redenen waarom ik zoveel, zo reislustig ben, is omdat mijn ouders mij overal nergens heen gesleept hebben toen ze hoorden dat ik die oogziekte had. Toen gingen we als overkop naar Amerika en een roadtrip maken en zelf een mijn vader wilde ik zoveel mogelijk gezien hebben voordat ik misschien blind word. Uh -huh. En hoe sta je daar zelf eigenlijk in? Want het, je zegt heel nadrukkelijk: zij zitten er heel erg mee. Oh, ik. Uh, natuurlijk is een, uh, een hele agressieve ziekte uh, een afschuwelijk iets. Uh, het is niet de enige ziekte die ik heb, maar. Hoe bedoel je, het is niet de enige ziekte? Ik heb verschillende ziektes waar ik ook altijd overmoeid ben en dergelijke. Ik heb bloedafwijkingen, stollingsafwijkingen zijn meer dingen die ik heb. Astma. Maar, um, kijk, je kan twee dingen doen. Je kan, kijk, er zijn, zijn mensen die zeggen, je moet zo'n ziekte accepteren. Maar, zoals ik al zei, mijn rode draad is rechtvaardigheid. En ik vind dat je geen enkel vorm van kwaad moet accepteren. Je accepteert hongersnood niet, je accepteert oorlog niet. En ik accepteerde dus zijn ziekte ook niet. Wat je wel kan doen is proberen het beste ernaar te maken. En dat doe ik. Ik probeer alle kansen te grijpen die ik krijg. En ik krijg er enorm veel. Zeker ook in Nederland. En alleen daarom al ben ik dit land heel dankbaar. En de mensen hier die mijn talent zien en erkennen uh, En aans, aanmoedigen en stimuleren. En um, mijn, mijn, mijn oogziekte zorgt ervoor dat ik haast. Maar ik heb ook bedacht van ik kan dus het beste ervan maken. En ik kan het ook overgeven in plaats van accepteren. Je kan wel overgeven en zeggen, oké, okay, ik kan dit niet controleren. Ik kan mijn oogziekte echt niet verbeteren, veranderen, wat dan ook. Ik kan hoogstens geen wodka drinken, want dat is echt slecht voor je ogen. En ik mag ook geen worteltjes, dus dat eet ik dan niet. Maar voor de rest kan ik niks met mijn ogen doen. Ik kan ze niet verbeteren. Dus Ik, ik, ik, laat het, ik leg het in de handen van God, want hij of zij controleert alles... en, en, en, en kan, kan wonderen nou, laten lieve, gebeuren. Lieve Monique, dit is een heel verstandig antwoord. Maar ik was eigenlijk benieuwd naar wat je voelt bij het idee... dat je eigenlijk over een hele korte tijd blind bent. Dat weten we niet. Dat zeg jij nu. Dat zeg ik niet. Jij o gelooft dat nog helemaal niet. Nou, ik weet niet boodschap. wat ik ben een korte tijd blind word. Dat is echt helemaal niet gezegd. Dat zeggen artsen zelf ook niet. Het is echt, dit is zo'n rare ziekte en zo grillig, dat kan je niet weten. Nou ja, goed. Laten we het dan zo zeggen. Uh, hoe voel je het dat je nu zo'n groot deel van je gezichtsvermogen kwijt bent geraakt? Ik ja, bedoel... dat vind ik afschuwelijk, maar... Nogmaals, ik wil even terugkomen naar het overgeven. Denk je dat overgeven makkelijk gaat? Dat is een, elke dag opnieuw overgeven. Maar ik heb geen andere keuze. Want als ik, ik heb jarenlang depressief rondgelopen... door deze oogziekte. Elke dag werd ik wakker en zag ik nog minder. En het heeft mijn hele leven beheerst. Ik werd mijn ogen. Mijn leven werd mijn ogen. Maar alles, mijn lichaam was alleen nog maar één groot oog. Dat wil ik niet meer. Mm -hmm. Mijn ogen hebben een ziekte, maar ik ben niet ziek. Jij ik heb een al, handicap, maar ik ben geweest. niet gehandicapt. Uh -huh. en, en, en wat dat betreft... Ik zat laatst te bedenken van, jeetje, ik leef met enorm veel haast. Ik haast, haast, haast mijn leven door. Dat komt omdat deze oogziekte zo'n zo tijdbom is. Maar toen dacht ik, ja, maar als ik echt overgeef... hoef ik me ook niet als zo'n idioot te haasten dus. Want dan laat ik het echt los. En als je echt loslaat, dan ga je het dus niet nog steeds krampachtig... toch proberen zoveel mogelijk te doen. Want die ervaring had je wel met jezelf, dat het krampachtig was. dat je ja, alles ja, in die dat korte Ja, ja, dat haast tuin. is. Ik bedoel, dat is evident. Iedereen die mij ook maar enigszins kent of één blik op mijn cv werkt... zegt, wat heb jij een haast? Ja, ja, waar is... wil je naartoe en waarom zo snel? Ja, dat is nog zoveel mogelijk zien, nog zoveel mogelijk doen. Maar ja. dus is dus de volgende stap in de overgave. Dat je ook die haast op durft te geven. Gewoon en gewoon leeft in het hier en nu. En daarom ga ik zeker geen uitspraken doen... over hoe, of dat ik snel blind word. Kijk, we weten één ding zeker, we gaan allemaal dood. Dat wil ik je wel geven, ik ga ook dood. Mm -hmm. Voor zover ik weet. Ja, ik ook. kan <lacht> ik je melden. Wat die oogziekte betreft, hoe die zal verlopen... Dan zeggen de moslims altijd... Allah wa Ahlen, God weet het beter. Nou, hier kan ik het mee doen. Een um, van de dingen die jij op je programma hebt staan... en waar je misschien geen haast bij hebt... maar wat wel heel belangrijk is dat het gezegd wordt... is dat je nu, en dat komt heel dicht bij jou ook... Uh, een portret eigenlijk over seksuele vrijheid of onvrijheid wil maken... Ja, uh, heel graag. ...in Egypte. Ja. Een onderwerp wat je eigenlijk al in deze documentaire serie kwijt wilde. Wat wil jij laten zien? Want dit hoort bij jou. Kijk, de... Uh, de, Egyptische, de bekende Egyptische commentator Mona El Tahawi, Die altijd op CNN en Al-Jazeera English te zien is. Amerikaanse Egyptische. Uh -huh. Zegt altijd. De echte revolutie die nodig is voor het Midden-Oosten. Is een, een persoonlijke revolutie. Ergo. Een seksuele revolutie. Als er één groep onderdrukt is. In het Midden-Oosten. Dat mogen evident zijn. Is het de vrouw. Al sinds de vroege geschiedenis. Uh, en daarnaast seksuele minderheden steeds vaker nu. Dat was niet altijd zo, maar dat is nu steeds meer het geval. En als de, de vrouw heeft heel lang niet kunnen beslissen over haar eigen lichaam. En daarmee is het, is het hele land in greep van onvrijheid eigenlijk. Want elk, elk huis had dus een dictator, namelijk de man, de vader des huizes. En waar ik naartoe wil, is laten zien dat die persoonlijke revolutie... niet alleen essentieel is, maar ook gewoon plaatsvindt. Dat is nou echt namelijk een wezenlijke sociale revolutie... En dat zit hem in jongeren die nu gaan samenwonen in plaats van trouwen. Zit hem in, in jongeren die alleen gaan wonen. Wat zowel voor mannen als voor vrouwen een enorm taboe is in het Midden-Oosten. Ja. Want hoe kan je nou je familie verlaten? Terwijl je nog niet zelf een familie aan het stichten bent. En uh, dat wil ik ook laten zien aan de hand van uh, lesbische koppels. En homokoppels en, homo en gay-activisten. Want die zijn er gewoon. Kun je dat laten zien? Ik bedoel, Natuurlijk kun je het laten zien. Maar is dat zonder, zonder, heeft dat geen gevolgen? Nou, ja, het heeft gevolgen en nee ook weer niet. Want uh, bijvoorbeeld, zoals voor velen bekend is, heeft op, hebben wel op het Tahrirplein in de afgelopen maanden veel groepsverkrachtingen plaatsgevonden, waarbij uh, georganiseerde benders um, opeens vanuit het niets opdoken, uh, meisjes aanranden of verkrachten en weer vandoor gingen. En uh -huh. dit was echt een uh, vanuit de politiek aangestuurde beweging om de vrouwen van de straat te krijgen. Nu zijn er uh, uh, netwerken ontstaan van honderden jongeren die rond Tahrirplein patrouilleren... en elke keer als ze zo'n bende zien, rennen er naartoe... en ontzetten die vrouw. En dat doen ze op een hele psychologische, slimme wijze. Namelijk door te zeggen, oh kom ons helpen, kom ons helpen... want uiteindelijk wil elke daar een held zijn. Kom ons helpen, kijk nou wat in deze vrouw gebeurt. Red haar. En dus die jongens die net nog met, met hun handen op haar borsten zaten, of waar dan ook. Die gaan dan opeens. Ja, ja, ja, ja, we moeten haar helpen. Kom maar helpen. En ze hebben winkels en restaurants gevonden in de omgeving van Tahrirplein... waar deze meisjes direct worden opgevangen man, moeten dat nu, Die moeten dat nu toch wel doorhebben, dat dit de truc is. Of, uh, het werkt. Het werkt altijd. Als je bij mensen op hun heldendom appelleert, dan, dan veranderen ze. Want eigenlijk wat Ik ga dit onthouden. daderen en slachtoffer ligt dicht bij elkaar. Maar, maar hoe dan ook? Uh, deze groepen. ...worden aangestuurd door Libanese homo's. Ja, het is echt te lachwekkend voor woorden. Hier twee dit is... komt allemaal in die reportage, mag ik hopen. Hè? Of uh, in die nieuwe, ja, hopelijk wel. Ja. Ja. Dat is wel ja. een Die uh, Libanese homo's zijn samen met vrouwen een verbond aangegaan... ...om dus dit netwerk op te zetten. Dus het, Al die mensen die in die vrijwilligersnetwerken zitten... ...zijn of vrouw of een flikker. <laughs> heel grof gezegd. En... Uh, het, het, het, het, is echt, het zijn twee netwerken die ze hebben. Het werkt fantastisch goed. Ze, ze zijn nu ook andere initiatieven aan het ontplooien. Maar bijvoorbeeld iedereen weet dat deze Libanese homo zijn. En Er wordt geen geheim van gemaakt. En er wordt openlijk over gepraat. Ja. Ook bij het voetbalveld. Die voetbaldames, een heel aantal daarvan, zijn lesbisch. Sommigen zijn het onder de radar. Maar bijvoorbeeld de keepster is het zo evident en zo openlijk. En ik vroeg terloops aan de coach... Uh, ja, wat vind je van uh, de keeper... Ja, ze is heel goed, bla, bla, bla, bla, bla. Ik zei, ja, wat vind je echt van haar? Hij zei, vraag me niet naar haar, ik ben bang voor haar. Wat een pittige tante. Ja. En hij weet dat zij samen ook met een vrouw en, en kinderen heeft... met die vrouw in een volkswijk. Maar um, ze, ze, ze, ze laat haar gewoon zijn. Ik, uh, ik geef even de attentie op de tegel. Ja, je tikt me op de tegel. Ja, ik nee. tik op de tegel, omdat we nog 50 seconden hebben. Jeetje, wauw. We gaan eruit, Monique Samuel. Het is afgelopen. Ik praat een uur zo snel vol. Ja, dat is waar. We moeten voor jou gewoon een andere sequence gaan organiseren. Een dertigdelige drama dramaserie. Op Bevrijdingsdag, hoe kan het ook anders? De Arabische soap, yes. Bevrijdingsdag. Monique Sammel, uh, haar aflevering is dan te zien zondag 5 mei om 20 over 8 op Nederland 2. Zometeen in twee dingen, Margreet Rijntjes. En ze gaat onder andere praten met hoogleraar Taco van Zomeren. Die Chinezen leert omgaan met hun mensen milieuprobleem. Ook belangrijk. Wat zet je op je tegel? Je hebt nog 15 seconden. Less is more, uh, Monique, samen. Every generation needs its own revolution. Quote van Thomas Jefferson. Nou, dat is een hele mooie en die past naadloos bij wat je verteld hebt. Leuk dat je er was, dankjewel. Yes. Dank mevrouw Samuel. Dit was aflevering 2620. Morgen om 7 uur op deze zender Manjaren. Het lekkerste programma van Radio 1 Jabel. Ik wens u alvast een prettig weekend. Tot maandag. Radio 1 Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen